Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie... ...geschreven door Peter Reuber. Vandaag in de boot. Zo, Pijk, jongen. Nou, ga je eerst even zitten. Zeg je vader een drankje voor je halen. En dan mag je pas weer terug naar die ijskouwe vegen. Ha, ah, je wordt een soort niksikke nerveven als een oud-wijf, weet je dat? Uh, ja, volg mij maar op. Tuurlijk, jongen, er is je vader voor. Gewoon met de rest bij laten schrijven, zal ik dat bedoelen? Wat? Je drank. Ik dacht dat je me wat aanbood. Nou, ik, ik bood het aan om het, om het te halen. Ja, uh, ja, ja. Nou, doe maar ook moestje. Zal ik hem even roepen? Wie? Een uh, <laughs> Daar ik je. Oh, god, jij ja, ja, ja, ja. me dood. Oh, Peekie, old boy, hoe gaat het nou met je? Je ziet uit als een dwijl. Nou, dank je. Heaps, ik voel hem Mooi, mooi. En de bis? Ja. Business? Die pokkenkelder. Och, dit is zo vochtig als de pest. Morgens beginnen we dan. Er worden eerst mijn solen soppen, dan mijn voeten kletsen, Net En vervolgens trek ik het op naar boven. En tegen de middag heb ik het gevoel dat ik, dat ik versopen ben. Weet je wat jij moet doen? Je moet die fiets eruit pleuren en er een zwembad van laten maken. Kijk eens, jongen, alsjeblieft. Een koetsiertje om weer warm te worden. Hé, verrekter. we hebben wel een red. Red? Wat drink jij nou? Ik? Nee, ik. Nou, ja, jij ja, drinkt een je dat wel, je toch? Ja, maar jij, maar jij, maar jij, wat heb je nou voor jezelf meegenomen? Ja, en geen vis. Eh, uh, wat? Geen vis, dat schijnt lekker te wijzen. ja, dat heb ik gelezen, dat is uh, heel erg lekker. Eh, uh, proost jongen. Ja, heel erg lekker en heel erg duurzeker. hè, ja, je zult altijd over geld. Oh, dat ik het niet heb. Wat maakt dat nou uit? Niemand hebt geld, right? red? Red. De een brengt het naar de belasting, jij brengt het naar café. Ja, voor jou. Precies, nou, ja. nou, daarmee leven jij met één voor dit. ...voor dit hier, want hier zit het minimuminkomen. Het moet tegenwoordig, ja. Heb ik ook gelezen. Zo, so, je leest me het af? Ja, de laatste tijd wel, ja, sinds ik mijn bril weer heb gevonden. Was je je kwijt, hè? Al 25 jaar, 25 jaar.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 Mooi de laatste keer geweest. dat dan? Toen ik je moeder trouwde. Peek, geïnteresseerd? Ik ben het eens met pa. Ik breng mijn geld hiervoor naar het café. Dan heb ik de volgende dag ook een kaart maar dan ben ik tenminste wat fan. Oké, okay, ik hoor het al, dan geen deal zelf weten. Maar je zwagertje Harry, dat is een clevere jongen. Nou, of die clever is. Ja, veel cleverder dan jij en ik met elkaar. Ja, die clef... speelt alles. Elke maand alles. Echt, dat heb je mij nooit verteld. Een mooie kunst. Stel, hij wint een tom. Nou, nee, dan gaat hij jaten zeker niet in je neus hangen. Nee. nou, b -b betaalt hij eten dat daarvan? Al dat gokken. Zeker voor sociale zaken. Nee, dat doet hij samen met Piet van Cafetaria de Vette Hap. Ach, verrek, daarom is hij daar dag en nacht te vinden. Ik dacht dat hij de hele dag frikanten en berenstiks naar binnen stond te metselen. Kom nou, hoeveel nastieschijven moet je niet in je mailing proppen geld een geldje hebt 25, ik word een oude broer. Maar dat zwagertje, die gaat nog eens een flinke klapperen maken, let maar op. Ach, kijk, hij komt net binnen. Ah, als je over de duivel spreekt. Zo vet Klep. Uitgenijsd. je tegen mij. Nee, tegen je zuster. Is Trace hier dan ook? Je hebt gelijk, Huip. Het is een hele clevere jongen. Huip? Wat dat ja, betreft. Ja, je vindt hem anders nooit in het café. Dan kan ik je even spreken, Huip, zonder dat uh, die, die, die, die heren er hierbij zitten. je uh, geheimen? Nee, maar gewoon even privé. Ga zeker om dat gokken, hè. Nou, dat begrijp je toch wel. Ja, dat is... Over de gokken gaat het. Wat vind jij daarvan? Ik niks.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 Alleen van de Duitse Lotto. De rest volgt. Even kijken. Ja, hier heb ik hem. Ah, dankjewel. Nou, ho, ho, ho. Ik wil hem wel terug hebben. Er zijn nog meer klantjes. Ja, maar ik wou het even checken. Dan nou, kan hier toch ook? Ja, natuurlijk. En dan neem een stoel. Hier. Ja, kunnen we mee genieten, genieten van je teleurstelling? Het Lotto bij je? Ja, ja, maar het zijn er zoveel. Uh, wacht even hoor. Even kijken. Ja, ja dit is hem. Duitse Lotto. Ja, stiemd. Hé? Weer niet het half miljoen. Uh, wat een pech, weer niet. Nee, nee, nee, nee. Maar die zie je, kijk zo laat. Wacht even, wacht nou. Het, het, het nummer klopt? Het, het klopt? Nee. Nee? Ja! Drie duizend Pietermannen! Wat? Drie duizend Duitse Pietermannen, ik heb gewonnen, ik heb drie duizend gewonnen! Hetz, schrijf het nog harder. Moet je gelijk een hele café een rondje geven. Drie duizend harde wat? Duitse marken. Wist de knul. Van harte jongen, gefeliciteerd. Hey, Hé, Harry, dat moeten we gaan vieren. Dat gaan we met jou vieren. Eh, uh, een ginvis graag. Ja, ja, ja. Ik zou eigenlijk ook wel uh, zo'n zo uh, ginvis willen. Eh, uh, ginvis. Jep, daar heb ik eigenlijk jaren aan zitten smachten. Eh, uh, drie ginvis. Hé, hey, Toon, jij zelf een Joke Melk. Hey. Drie wat? Drie ginvis. Wacht maar. Die oude fokken haalt hem wel eventjes. Zo, Toos, heidelijk thuis. Nou, dat is vroeg. Hallo, mop. Ja, ach, geen zin meer om te werken. Ik moest u reinig, hè? Wat ja, stalling. en om maar nou de hele dag in zo'n café te hangen. Oh, dat is lekker. Jullie komen uit het café. Ja, N -n nou, nee, kijk, Trees. Eh... Kijk, uh, Toos, ik zag hem vanmorgen zitten, hem. In zijn hockey, Door en door koud oh, bij zijn gevelkacheltje. Dat het niet deed. Ja, dat het niet deed. Daarom, daarom had je... Daarom had jij natuurlijk koud. Ja. Dus ik dacht, ik neem hem even mee. Het blijft uiteindelijk je kind. En Zeg, heb jij zin in huis? Oh, het was er niet meer te harde. Eerlijk, Vingers als ijspegels. Twee sukken iglo Ah, oh. Rechtstreeks geïmporteerd uit de Noordpool. Oh, ja. Oh, zitten te zitten bij die stomme fietsen. Dat, dat, dat zie je nou ook in zo'n bejaarde thuis. Moet ja. je eens oplekken. Dat, dat zitten ze te zitten. Ja. Te wachten. Want het enige die komt is dus mager aan. Wat staat die vlees? Doe me dan rond pa. Ik wil nog niet dood? Van een borreltje gaat Ja, niet dood. Au contraire. ook contraire. Ik heb eens gelezen. Dat is juist goed. Magere hein. Maar ik zweer je, thuis Als dit nog langer duurt, dan kunnen ze mij de stalling uitdragen. Ja, nou ja, het is je werk. Maar is het leven? Ik heb er genoeg van. Ach, dat gaat wel weer over. Je moet er misschien even uit. Toch niet binnen de Chinees? weten. Ik bedoel niet vanavond. Wanneer dan wel?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 dat geld nemen we en we gaan. Naar Parijs. Naar Parijs. Dames en heren, de goudhaan is binnen. Nou, nee. ah. je zegt. En wat heb je meegenomen? ta. Een fles wijn. Ben jij vrolijk? <lacht> Hebben jullie het er nog niet verteld dan? Eh, Gokmas heb een prijs gewonnen in de loto. Eerlijk? Ja, uh. 100 mark. Oh, ik dacht 3000 gulden. Nee, de helft is voor Piet van de Vette Hop. Oh, zonde, dat vind ik dan zo. Haal de glazen tevoorschijn, Trace. Het is een echte mise en sateau. Zo, laten we eens even kijken. Gemaal is die frachier. Hoppie. <laughs> er nog op. Drie voor een tientje. Daar heb je die altijd weggelaten. Ja, hey, die wat fantastisch, jongen. 1500 gulden, wat ga je ermee doen? Ja. Hé, hey, haar, ga op vakantie.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 In je hoofd? Hij is toch groot genoeg voor. Al jaren een droom van mij. Ik dacht, als ik ooit een prijs win, hè, dan wordt het een boot. Voor 1500 gulden wordt het een botervloot. Nee, nee, nee. Huip heb een bootje voor me ongeveer Ach. in die prijsklasse. Stel je voor. Nou, Huip. Nou, nee, dan is het geen botervloot. Dan is het een vergiet. Een <lacht> ja. bootje voor mijn eigen alleen. <lacht> nou, uh, Trace, maak open die fles. Nee, nee, laten we even wachten tot mijn lappies gaar zijn. Dan drinken we hem bij het eten. Jij eet zeker niet mee, pa, hè? Nou, hè. Nou, kijk, ik, ik wou het eigenlijk niet doen, hè. Nee. Oh, gelukkig. Ja, maar omdat je dat zo aandringt, zeg ik vooruit. Voor deze keer. Nou, uh, Toos, hey, we hebben ze allemaal. Hier, alle folders. Parijs. Per trein, bus, vliegtuig. Ja. Moet je even kijken, met de hotels. Ja. Lux, lux, lux. Goedkoopst is natuurlijk met de bus, kijk. Dat duurt de reis wat langer, maar ja, ach. Parijs, we zitten er zo. We? Ja. Nee, ik ga met Peek en jij gaat niet mee. Waarom niet? Zeg, kom, je zit de hele dag al op mijn lip. Daar wil ik op vakantie geen last van hebben. Nou, moe Peek. Hé, hey, Peek, zeg jij ze even eerlijk. Heb jij last van mij? Nou. Ja. Ah, kom, ik vroeg het alleen. Vergeet het maar op oh, Peek. Wij gaan alleen met z'n tweeën. Zeg het dan, jongen. Zeg... Zeg het gewoon als hoofd van dit gezin dat je oude vader mee moet. Nou. Als de vader van het hoofd van dit gezin meegaat, let de vrouw van het hoofd van dit gezin thuis hoor. Dat vind ik ook goed. Gaan we met je tweetjes? Dat is nog gezelliger. Wat nee, raar Nee, ik ga met Reis. Nou, nee, man. Maar... Definitief. Oh. Je bent toch geen arbeider en die zware van je, weet je dat? Mag die mee naar Parijs? Mag die mee in zijn boot? Oh nee. Nee, geen familie, zegt hij. Ja. Geen familie in mijn boot. <laughs> maar ga maar hoor, laat jij me maar achter alleen. Even onverzorgd. Oud en afgeschreven. je doodgaat en jullie zijn er iets. Als ik ten dood ga, kom dan maar niet terug. Dank je, pa. Dank je. Heel fijn. Dat bederft dat tenminste onze vakantie niet. Uh, kom bij dieant. We gaan naar de toepen. laat hem nou maar. Die trekt wel weer bij als hij honger krijgt. Nou, kom je op. Laat eens kijken, die folders. Nou, je kan kiezen. Per bus of per trein. Hé, hey, wat kost dat nou nog? Nou, drie, vier meiden per persoon. Hebben wij dat wel? Pak het potje even. Ja,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 Harry? Ja, ja, ja, het zal Harry niet wezen. Harry heeft net 1500 gulden gewonnen. Wat nou. moet hij dan met ons vakantiepotje? Ja, ja maar, maar als Harry het ook niet gedaan Ik heeft... ga maar achterna. Wie? Wie dacht je? Degene die het potje heeft meegepikt. Je vader. Die, die oude? Ja, dat kan. Met die ook. En toen gelijk weer alles meegenomen. Zeg, wat had uh, wat Trace ineens voor een haast? Precies is op die voor je hè. Gaat je Iets, eh... Uh... Aan het handje? Nee hoor, uh, alles kuts. We yes. hadden wat aan mm. het vakantiepotje gejat en onze vakantie in het water is gevallen. Oh? Moet uh, oh, ik breek om zo'n poten. Ja, ja. Uh, maar misschien komt het nog wel goed. Ja, misschien nog niet. Kijk jij, hebt tenminste, je bootje nog. Ja, uh, vandaag bekeken met Huip. Heb je dat geld nou dan al gekregen? Uh, nee. Nee, natuurlijk niet. Dat duurt toch meestal weken? Ja, ja. Als je gewonnen hebt, dan, uh, dan moet je meestal weken wachten. Uh, een beetje een leuk bootje. He? Als hij vaart wel, ja. Nou, wat doet deze dan, vliegen? Nou, nee, maar uh, hij legt nog op het land, hè. Logisch, maar uh, als hij vaart... <laughs> uh, dan, als hij in het water legt, dan, dan vaart hij. Ja, ja. En dat hoop ik dan voor je, want als hij zingt, heb je een mooie sof. Hij je geld in het water gegooid. Ja, ja. <laughs> verdomme wat al in. Ja, zonde, hè. Dat je niet naar uh, Parijs kan. Ja. Zonde. Maar dat iemand het zomaar jat.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 En Johnny Kraarkamp, senior, speelde Fokke. Technische realisatie, Ben den Hartog. Regie, Hero Muller.